2 uur in de nacht. Die klok nog achter ook. Ik heb mijn pyjama alvast aangedaan. Ik kan toch niet even in die kleren blijven lopen? Wat heb je nou aan? Dit is mijn oude kamerjas. Oh, ja. En mijn andere zit in de koffer. Hm, natuurlijk, ja. In de koffer. Nou, dat hoef je toch niet zo te zeggen. Nee, dat, dat, dat is waar. Dat hoef ik niet zo te zeggen. Alsjeblieft. Hier. Nou, laten we dit maar opdrinken. Dat is het? Nou, dat geeft toch niet. Ze ringt allemaal op. Is het warm? Ja. Ben je boven geweest? Op de gang. En ze laten niemand toe. Natuurlijk laten ze niemand toe. Zij van Gerard zegt dat hij is weggehaald. Dan kan je niet van op wat te zeggen. Dood. Ja, wellicht. Ik zag een ziekenwagen. Mevrouw Gerard had een grote bloedplas gezien. En nee. ze kan zoveel zeggen. En wij wachten hier al meer dan een uur. En waarvoor? Wat geeft het. Als zo'n vent zichzelf dood wil schieten, dan moet hij dat weten. Dergelijke jongens doen dat. Dergelijke lui leven nu helemaal gek. Moeten wij ons daar eigenlijk druk over maken? Maar, maar, maar hoe zijn ze erachter gekomen? Ja, je kan het ook moeilijk zeggen, ga maar slapen, alsof er niks is gebeurd. Ja, de huismeester heeft tenslotte de politie gewaarschuwd dat hij het vreemd vond. Hm. Er ligt van zijn auto, er ligt er op zijn kamer... Ze zullen nu wel bezig zijn met alles. Hoopgedonder. Was je vrouw Duran te gaan? Waarom? Oh, zomaar. Juffrouw vrouw Duran? Natuurlijk. Tenminste, dat, dat, dat zal wel. Iedereen loopt in de weg. Dat gaat altijd zo met dat soort dingen. Iedereen weet ook plotseling wat. Je kent dat. Het ja, is vreselijk. Het gebeurt dus wat elke dag. Nou, ineens boven je hoofd. Het gebeurt meer dan je Ach. denkt. Het wordt altijd niet bekendgemaakt. En daar hebben ze dan nu reden voor. Is dat voor Rommel? Wijn, ik zag zo gewoon niks anders. Het stond in de keuken. Is het niet goed? In nee, godsnaam, warme wijn. Zouden ze hier nog komen? Wie? De politie. Hoe ja, weet ik dat? Het zal wel. De inspecteur, het leek maar zo'n slome. Lijkt misschien zo. Hij ging direct weer weg. Je zag oh, ze gaat toch zitten, jullie, jullie staan de hele tijd. Ik ga wel. Nee, laat mij maar. Ik uh, wil even met u praten. Ik kom net van boven en uh, er zijn nog twee kerels boven de politie: de inspecteur en zijn assistent. En uh, ja, meneer Alara is doodgeschoten. Dat neemt u me niet kwalijk, maar dan begrijpt u dat het Ja, nu... nee, nee, nee, nee, heel begrijpelijk. Uh, iedereen is wat uit zijn doen, Kom, gerust ja. even praten. De huismeester zegt dat de inspecteur en zijn assistent op boven zijn. Hij is doodgeschoten. Volgens de dokter een paar uur geleden, niet waar? Ja, twee of uh, tweeënhalf uur geleden. Dat zegt de politiedokter. Ze kunnen dat zeker precies afmikken. U moet toch een schot hebben gehoord? Nee, ik, ik heb niks gehoord. U, u was toch ook hier? Ik heb hier met u zitten praten. U hebt toch ook niks gehoord? Nee, nee, nee. Ik was hier maar eventjes. Heel eventjes maar. Het was om een uur of tien. Nee, nee. Minstens elf. De televisie was net afgelopen. Ah, ja, ik, ik heb niet op de klok gekeken. Ja, maar... U kwam juist de deur uit toen ik thuis kwam. U ging met de lift naar boven. Ik? Nee. Het is... Het is nu twee uur. Al twee dan, uur? Dan... Dan was hij al dood toen ik thuis kwam. Hij hey, wat, wat akelig. Dat kind. Ja. Je krijgt het op je zenuwen van zoiets. Begrijpelijk. U was boven. Ja, eventjes. Ze, ze moeten hier boven niet. Misschien toch zelfmoord? Te... Ja. Hij lag meer in de kamer. Mijn briefje hadden ze nog gevonden. Ik heb hun briefje onder de deur geschoven. Er was gebeld van de televisie. Dat gebeurde om de haven klappen. Dat neem ik een ander nee als ze boven geen gehoor krijgen. Hij, hij is vaak weg. Was? Nou ja, goed, was, ja. Hm. Maar goed, zoals ik zei, hij lag niet in de kamer. Er lag een, een tafeltje omveren met boeken. Een, een vaas. je weet het nooit, de politie heeft een deur zo open. Je snapt hoe ze dat doen, hè. Dan moet het voor de onderwereld ook een klein kunstje zijn... om deur open te krijgen. Nou, en, tegen de dames van hiernaast heb ik gezegd... dat ze de knip erop moesten doen. En nou, die ene deed, het, zei ze. Je vroeger Nee, die, die andere... Hoe lang zijn ze nou al boven? Hoe lang? Ja, ik ken u wel nagaan. Ze moeten natuurlijk nog een hoop rommelen. Foto's en alles. Hele klus. Nou, wat daar allemaal voor komt kijken... Ja. Ik heb je gewoon mensen geen idee van. Als je kapot bent, word je er plotseling erg belangrijk. Hebben ze u al een voorafgenomen? afgenomen? Ja, daar nemen ze de, de tijd voor. De inspecteur zegt tegen mij, blijf jij maar beneden en wacht. Ga jij maar zitten? Je kunt wel blijven zitten... Wat gebeurd is, daar ben ze een vlug bij. Maar wat gebeuren moet, dat, dat heb je tijd. Je denkt de politie. Nou, vergis het maar. Gewoon ambtenaren. Eh, even zuchten. Ja, dat hebben we allemaal met zoiets. Natuurlijk. Eh, vlak boven je hoofd. We zullen van slapen dan niks komen. Nee. We zullen het toch maar proberen, niet? Ja. Oh. Dat zullen ze wel zijn. Ik binneninspecteur. U begrijpt dat ze zijn wat nerveus hè? Ja, ja, dat begrijp ik toch. Onvermijdelijke dingen hè. Oh, blijft u zitten mevrouw, blijft u zitten. Mag ik hier even naar buiten kijken? Hebt u de gordijnen altijd dicht? Niet altijd. Maar ja, met dit weer, heel begrijpelijk hoor. Ik kan van hier zo op de wagens voor de deur kijken. Derde etage tien meter denk ik. Denkt u? Ongeveer elf misschien. Ach, uh, huismeester. Uh, uh, ja. Wacht u even beneden, wilt u? Ik, ik kom wel. Oh, dat uh, zal mijn assistent zijn. Laten u u meteen even binnen. Dus uh, ik, ik, ik, ik moet wachten? Ja, beneden graag. Oh. Bent u er al achter? Kan het, kan het niet zijn dat hij zichzelf heeft doodgeschoten? Hij is vermoord. Dus geen zelfmoord? Nee. Goedenavond. Kan ik u even alleen spreken, chef? Ja, ik uh, ga wel even mee. Wat doet die fansloon? Je zou toch ons... zeggen... Ja, vergis je niet. Dat kan tactiek zijn. Een massa massagedonder krijgen we hier nog mee. Die luid doen alsof. Let maar op. Jij bent al naar boven geweest ook. Had je beter niet kunnen doen. Dat is een onzin. Ik vind dat je het beter niet had kunnen doen. En als, je het vraagt? als hij het vraagt? Als hij het vraagt, weet ik veel wat hij vraagt. Laat het in godsnaam niet te lang duren. Ik ben dood op. Ja, wat dan? Wie kan er nou slapen? Zo. Ik heb nog een paar vraagjes. Dat begrijpt u wel. Ja, het is spijtig van uw nachtrust natuurlijk. Maar van slapen zal toch niet voorkomen. Ach, we hopen toch allemaal nog een paar uurtjes te pikken. Het gebeurt altijd als je het niet verwacht. Tja, altijd. De dokter zegt dat het slachtoffer... Uh, laten we maar zeggen de laatste adem uitblies om... Uh, het is nu twee uur... Uh, drie uur geleden om... Om 11 uur dus. U woont hier met z'n drieën? Mijn dochter en wij, mevrouw en ik, ja. Uh, gaat u toch zitten? Ja, natuurlijk. Neemt u ook plaats? Dank u. Als we u van dienst kunnen zijn... om 11 uur was mijn vrouw alleen thuis. Om 11 uur... alleen. was de hele avond alleen. Uh, Veel mijn dochter kwam om half twaalf. Ja, ongeveer dan. Uh, was het niet zoveel? Hmm. Ik, ik dacht iets later. Maar wat geeft dat? Uh, hoe laat, dacht u? Ik dacht tussen uh, dus half twaalf, en kwart voor twaalf. Ik weet het echt niet zo precies. En, uh, mijn man om twaalf uur. Ja, of, of ook iets later. Ongeveer twaalf uur. Van het vliegveld. Ja, weet u dat? Van het vliegveld, ja. Het was slecht weer. Ja, dat komt uit, mevrouw. Slecht weer is het nog. Het onweer en zo. Ja, ik heb geen schot gehoord. Nee, dan had u het wel gezegd, nietwaar? De huismeester van de flats ook niet. Die man heeft hier een tijdje gezeten. Ik heb hem een sigaar gegeven. ...heeft hij eerst gebeld, hij was aan het controleren of het niet inregende. Ik heb hem toen gevraagd even binnen te komen. Wat heeft hij gedaan? Heeft u er veel last van, mevrouw? Waarvan? Gaan we het inregenen. Nee, wij niet. Anderen wel? Dus, dat, dat weet ik niet. Ik heb wel eens gehoord dat anderen wel last van hebben. Ja. In ieder geval, uh, u had geen last? Nee. Nou ja, het zou kunnen. En die man die controleerde dus. Was niet nietwaar? Uh, hoe lang was hij hier bij u? Mm, ja. Nou, ongeveer. Oh, Een Kwartiertje, iets minder. Uh, toen hij wegging... Ach, nee. En? mevrouw uh, Nee, het, het zou zijn of ik... Uh, hij zei tegen maat dat hij naar beneden ging. Maar hij ging naar boven. Die ik kwam net thuis. Uh, ik bedoel, ik zou niet graag willen... Uh, u kwam met de lift? Ja. De huismeester kwam toen juist hier de deur uit. Ja, dat zal wel. Hij was op de gang. U ging naar binnen? Ja? Ja. U zag hem de lift nemen naar boven? Eh, uh, ja. Dat weet u zeker. Eh, uh, uh, ja. Uh, Hoe laat, mevrouw? Elf uur. Elf uur. Dat weet u zeker. Het was na de televisie. Na het laatste nieuws. Ja. U zag hem, meneer Allaire, niet op het scherm? Nee, natuurlijk niet. Sprak u hem wel eens? Ja, zo nu en dan. Een enkele keer. Hij woont er een flat boven ons. Ja, ja, natuurlijk. Flat 113. Juist, ja. En u hebt geen schot, gehoord. Nee, de huismeester ook niet. Dat zegt hij. De huismeester heeft het u zeker verteld. Wat verteld? Dat hij is doodgeschoten. Ja? De huismeester. Ja. Hoe kan u het anders weten? Hm? U zegt... Geen zelfmoord. De dokter heeft een kogel gevonden. Een kogel uit de revolver. Maar de revolver niet. Wat denk je dan? Geen zelfmoord. Had die vijanden... Vijanden? Zou kunnen. Ja, natuurlijk, ja. Dus dat weet u niet? Ja, hoe moeten wij dat nou weten? Mocht hem niet bepaald, maar... Vijanden... Nee. Ja, u denkt toch en, niet... In deze serie van drie flats op deze derde etage... was alleen mevrouw thuis. En toevallig was de huismeester hier om elf uur. Dat is de tijd dat de moord is gepleegd. Begrijpt u? Natuurlijk, inspecteur. Hier, hier tegenover woont. Mevrouw Gerard, inspecteur? Juist. Dus uh, aan de achterkant, nietwaar? Ja. Zij kijkt uit op de tuin. Ja, ja, ja, ja. Het is een balkon? Uh, een balkon, ja. Meneer Alaire had de flat aan de voorkant. Juist, uh, hier hier rechtboven. Uh, de flats aan de achterkant zijn kleiner. Veel? Eén kamer minder. Naast mevrouw Gerard op deze etage is de flat van mevrouw Durand, inspecteur. Juffrouw Durand. Uh, Juffrouw Durand. Mm -hmm. Ja, ze waren vanavond nog hier. Ja, dat uh, wat weet ik. We wachten hier dat mijn vader thuis kwam hm. van het vliegveld. Van het uh, vliegveld? Ja. U zegt dat zo. Uh, ja, als u geen bezwaar hebt, ik uh, moet natuurlijk alles nagaan, hè. U hebt natuurlijk uw vliegticket. Natuurlijk, heb ik dat. En u wachtte op uw man? Jazeker. Ja, met uw dochter, die ongeveer half twaalf thuis kwam. En de dames Gerard en Durand, hè, die waren hier uh, op bezoek. De omstandigheden. Ja, ja, uh, zo... ja daar weet ik van, mevrouw, daar weet ik van. Uh, ze kwamen nogal laat binnenwandelen, om het zo maar te noemen. Hm. Mm -hmm. Nadat mijn dochter thuis kwam? Uh... Ja, in ieder geval, uh, na elf uur. Ja, het was al twaalf. Weet u dat zeker? Oh ja, ja, ja, beslist. Ziet u, u weet alles zo beslist. Maar de tijden kloppen maar matig. Ik begrijp niet. Uw dochter kwam tussen half twaalf en kwart voor twaalf thuis. Dat wist u beslist. Maar uw dochter zag de huismeester op de gang toen ik net bij u vandaan kwam. Ze zag hem in de lift naar boven gaan. En toen was het precies elf uur. Dat wist u ook beslist. God ja. ja dat kan, dat kan. De situatie is er maar om de tel kwijt te raken. Nee, mijn vrouw zou het niet zeggen. Nee, nee, natuurlijk niet. Als u geen bezwaar hebt, meneer Brent. Dan zou ik toch graag even uw vliegticket willen controleren. Voor alle zekerheid. En uh, voor uzelf. Ik heb geen bezwaar, ik zal het halen. Goed, uh, doet u dat in mijn Colbert, waarschijnlijk. Een ogenblik. Het spijt me dat ik me blijkbaar vergist heb. Ik begrijp het, u moet alles nagaan. Alles, mevrouw. U weet toch dat de uh, lichten van de wagen. de wagen van meneer Allah. Ja, ja, daar belde u voor, niet, waar? De lichten. Ja, tweemaal. En u ging naar boven. Oh. Dus dat weet u ook. U ging naar boven? Ik heb aangebeld twee keer en geklopt. Geen hoor. Nee, niets. Hoe laat? Ik... Maar ik was toen al een uur thuis. Hier maar is me... de hele boel, inspecteur. Ah ja, ja. geeft u... Uh... Geeft u maar hoor, geeft u maar hier. Mijn assistent gaat het wel even na. Ja, dan ik, uh... Uh, Meneer hierboven, meneer Allaire. Hij woont alleen, wie hield de boel schoon, weet u dat? Alles wordt gedaan. Gangen, ramen, de buitenboel. Komt de vrouw voor? Nee, ja, ik bedoel, binnen. Dat, dat weet de huismeester. Ik heb wel eens een werkster gezien. Ik meen tenminste dat die, dat die voor hem was. Zeker weet ik het niet. Zeker weet u het niet? Nee. Misschien had hij vriendinnen die hem hielpen. Hè? Weet u dat soms? Nee, zou ik niet weten. Nee. Zou wel vriendinnen gehad hebben. Was er wel een man, ja, zou ik zo zeggen. Mogelijk. Ja, ik dacht zo, misschien weet u dat wel. Heb je soms wat gezien of gehoord? Bij iemand als meneer Laakom komen altijd veel mensen, ook artiesten. Uiteraard, dus hij was een man van de wereld. Een bepaalde vriendin. Kwam hij wel hier? Hier? Hoe bedoelt u? Op bezoek. Op bezoek? Of oh, wel, nee. Hij oh, is geloof ik één keer hier geweest om iets te vragen. Wat weet ik niet meer. M mijn man mocht hem niet erg... Waarom niet? Noem maar is een heel ander type. Ja, dat kan. Heel ander type, zegt u. De man is dood, inspecteur. Voor de doden niets dan goeds. Laten we zeggen, de man was mij te... Eh, eh, te glibberig? Misschien wel. Over een zijn zaak. Ik had niks met hem te maken. Mm, ja, dat kan natuurlijk, hè. Wacht, van... From... Zijn zakdoek, uh, zijn onder. Ja, daar weet ik niks van. Ja, we hebben natuurlijk een beetje rondgeschuild erboven, hè. Daar komt altijd graven bij... Graaf in Andermans Rommel. Moet nog eenmaal gebeuren. Zit dikwijls in een kleinigheid. Een kleinigheid en een beetje geluk. Ja, wat je in boekjes leest en wat je van die kunstenmakers op de tv ziet, maken wij nooit mee. Je zou het best willen, maar dat gebeurt niet. Dat zal ook niet. En die man met al zijn connecties, dat zal een hele puzzel voor u zijn. Misschien. Ik bedoel, om uit te vissen wie hem heeft vermoord. Ik begrijp u heel goed. Enfin. Meestal vindt de politie de daden wel. Meestal wel. Ze komen ook wel vanzelf naar ons toe. O oh ja? In ieder geval, diefstal was het niet. Het geld zat nog in zijn zak. Het gouden horloge was er nog. Paarle in zijn das. Ja, die droeg je altijd. Dus u zag hem nog alles. Nou ja. Als u hem zag, had hij die paarle in zijn das? Ja? Ja. Oh ja. Dat kan. Oh, uh, laat u maar dat samen assistent zijn. Veel doe jij even over. Ja. Hoe lang woont u hier al? We zijn de eerste bewoners. Dat is zo. Uh, zo lang is de huisweester ook hier, niet waar? Ja. Geen klachten over hem? Nee. nee. Nee, geloof ik niet. Beetje zonderlinge man, maar hij doet zijn werk goed. Ja, wat vind jij? Ja, zeker, zeker, prima. Het zit je brutaal. Je weet hoe dat tegenwoordig gaat. Ik, ik geloof dat de inspecteur hier is. Ik zou hem graag even willen spreken. Oh, ja, dat kan. Het is Juffrouw Durand. Uh, ze willen u even spreken, inspecteur. En neemt u mij niet kwalijk. U oh, bent weer helemaal gekleed om uit te gaan, zie ik. Alles is zo vreemd ineens. Ik, ik wou u zeggen, er werd aan mijn deur gemorreld. Zo net, uh, tien minuten geleden. Mijn deur werd zelfs opengemaakt en gelijk weer dichtgedaan. Het zijn geen hallucinaties, ik weet het heel zeker... De deur ging open en meteen weer dicht. Het gebeurde net op het moment dat ik in bed wilde stappen. Het licht was nog aan. Ja, ik kom straks wel bij u, juffrouw Durand. Ja, dat is niet nodig. Ach, u wilt me toch spreken? Ik wou u alleen dit vertellen van die deur. Ja, ik kom direct bij u. Ja, waarvoor? Ik zeg u toch dat het niet nodig is. Ik heb u alles gezegd wat ik wist. Ik, ik wou nu weggaan. Ik ben alleen. Het is niet prettig. Wat er is gebeurd, begrijpt u... Ik heb u alles uitvoerig verteld, dus... Niet dat u uw sleutel miste. Ja, maar het komt omdat ik nou de andere heb. Ik kom wel bij u, juffrouw. Maar ik wil weggaan. Ik voel me opgeladen daar alleen. Als iemand mijn deur binnen kan komen... Ik heb u een paar dingen te zeggen. Dat kan hier ook. Ik heb niets te verbergen. Ik, ik kan het me maar voorstellen, juffrouw Durand. U kan hier ook rustig praten. Ik, ik zal nog wat koffie maken, hè? Versen. Wil ga je met me mee? Ja, man. Gaat u even zitten, juffrouw Durand. Ik, ik heb hier al veel te lang gezeten. Ik, ik heb vergeten te zeggen dat mijn sleutel weg was. Verloren. Ik weet niet hoe. Dat heeft natuurlijk iemand aan u verteld. En, en nou kan zomaar een vreemde mijn deur openmaken. Denkt u dat het een prettige gedachte is? Naar wat er vannacht is gebeurd? Voor iemand van de politie is het misschien normaal. En mijn assistent heeft een sleutel gevonden. En op alle deuren geprobeerd. Bij u ging de deur open. Nou. Precies wat ik u vertelde, heeft hij mijn sleutel gevonden. Uw sleutel lag boven. Boven? Waar? Op het buffet van meneer Allaire. De vermoorde meneer Allaire, juffrouw Durand. Aan de sleutel zat een klein blauw lintje. Ja, ja dat is mijn sleutel, klein blauw lintje. Dat doe ik om ze uit elkaar te kunnen houden. Doe meer dames. Maar u gelooft toch niet... Ik zeg niet dat ik iets geloof, juffrouw Durand. U zegt dat maar zo. Weet u wel dat... Ik weet het heel goed. Het is ontzettend vervelend. Het is zeker vervelend. En als u dat maar begrijpt. Voor u. Ik ken die man amper. ben nooit boven geweest. Ja, toch. Eén keer. Maar nooit binnen. Trouwens. Uh, u hebt verklaard dat u op bezoek was. Bij een kennis. Ja, dat heeft mijn assistent nagegaan. Dat klopt. De tijd klopt ook. We doen ons best. Dat weet ik. Ik ben zo even opgebeld. Hij heeft het me verteld. Uw kennis? Ja, hij heeft me vijf minuten geleden opgebeld. Uh, tien minuten dan. Hij zei dat de politie was geweest. Het was een zij. Goed. Dan weet u ook dat ik boven geen gezelschap zocht. Ik heb voor mannen niet de minste interesse. Wacht eens. Het kan natuurlijk zijn dat ik mijn sleutel in de lift heb verloren... en dat, dat meneer Allaar mijn sleutel heeft gevonden en heeft meegenomen. En op het buffet gelegd. Dat kan. Het moet wel. De sleutel wordt onderzocht op vingerafdrukken. Soms worden we daar wijzer van, soms niet. Dat is heel vervelend. Ja, voor hem ook. Wie? De vermoorden. Ik vind het geen tijd voor zo'n soort grapjes... Mijn gedachtegang kan heel goed waar zijn. Zeker. Het kan natuurlijk ook dat een ander de sleutel daar deponeerde. Om mij de schuld te geven? Wie dan? Ik zou niet weten. Nou, dat weet je nooit. Ik heb mijn deur op slot gedaan. Dat weet ik zeker. Toen ik wegging heb ik mijn deur op slot gedaan. Ik had mijn handschoenen, paar plu, tas. Ik moet de sleutel hebben verloren. In de lift, denk ik. In de liftbrand ligt, dus dan zie je zo'n ding gemakkelijk. Ja, ik bedoel een ander, die na mij de lift in komt. Daar moet je aan denken. Een moordenaar, vlak na mij de lift in. U dacht dat meneer Allard zelf... Is. Ja, ja, je denkt zoveel, hè. Nou, in elk geval, er brandlicht in de lift. Op de straat zou het veel te donker zijn. Nou, uh, juffrouw Durand, <coughs> u, uh, u weet alles zo zeker. Uh, u gaat dus nu naar uw, uh, uw kennis... Dat was mijn plan. Ja, dat heb u afgesproken door de telefoon. Tien minuten geleden. Nou, ja. Moet u maar gaan lesgeven? Ja, om negen uur. Dan zou u slaap nodig hebben, juffrouw Duan. Ik heb geen bezwaar. U kunt me daar bereiken. Mooi. Als dat nodig is. Zal ik een taxi voor u bestellen? Dat doe ik zelf wel, dank u, meneer Bruin. Ik laat u even uit. Ik, ik vind het wel, dank u. Zij schrikt er niet eens zo erg van. Nee, niet erg. Het gedecideerde type. Beetje vreemd. Vindt u mevrouw Gerard aardig? Hè? Die heeft drie mannen gehad. Drie? Drie. En ze leven allemaal nog. Maar dat vertelde ze, mijn vrouw. Maar... Kent u die heren? Ja, ik bedoel ja, met wie mevrouw Gerard getrouwd is geweest. Of één of een? God, nee. Uw vrouw misschien? Nee, dat denk ik niet. Mevrouw Gerard stond er erg op dat die meneer Alain gewaarschuwd moest worden. Dat, dat weet ik niet zo. De juffrouw die net weg is vertelde me dat... je zou zo zeggen... Ja? Inspecteur. Och, nee, nee. Juffrouw Duran bedoelt u? Eén keer is ze boven geweest, maar nooit binnen. <laughs> ja, dat is een hobby van me. Hè? Let altijd scherp op wat mensen zeggen. Ik schrijf het zelfs op. Typische formulering voor iemand die bij het onderwijs is. Eén keer boven geweest, maar nooit binnen. Ja. Als politieman moet je op elke kleine gaat wetten. <laughs> nou, en of? Wij hebben maar even gewacht tot je Durand Duran weg was. Mam vond het beter haar met u alleen te laten. Maar nou ze weg is, wilt u nog een kopje koffie? Nou, dat zou er best in willen. Een paar minuutjes. nog. Nou, erg vriendelijk. Zeg, die sleutel van haar. Van je Durand? Duran? Die sleutel die ze zogenaamd verloren had. Die lag bij ja. Allaar op het buffet. De inspecteur heeft de dus sleutel zelf gevonden. Wat zeg je? Ja, nee. ja, prachtig. Op het buffet. Hoe kan? Maar, ja, maar zij... Dat, dat, dat gelooft toch niemand? Toch is het zo. Vertel ik het goed, inspecteur? Ja, maar dat... Dat, dat is onmogelijk. Waarom? Omdat je vrouw Duran... Gaat dus eens door, je vrouw Bert. Nou, omdat ik toch niet aanneem dat, dat zij bij hem naar binnen zou gaan. Ten eerste... Ja, mijn dochter zegt dat in een eerste opwelling. Ik zou hetzelfde denken, inspecteur. Ja, het is moeilijk aan te nemen dat iemand binnenkomt met in de ene hand de revolver en in de andere hand de sleutel. En dan nog, dan nog de tijd voor vindt om die netjes op het buffet te leggen. Daarom liet u haar op je gaan, inspecteur. Ja, voor ons leken lijkt het al te gek, dus... Of al te geraffineerd. Ja, ik zeg toch, daarom liet u haar op je gaan? Precies. <laughs> Ja, het zou toch al te gek zijn? Alles kan. voelt bent lekt. Ja, het nog wel. Ik ik kan het niet ja, meer. De dochter wordt er nerveus van, inspecteur. Ach ja, jong meisje en dan dergelijke dingen. En ze woont nog thuis. Misschien een beetje moederskindje. Oh, nee, nee, nee. nee tegendeel. We laten haar trouwens vrij. Het zou ook niets geven. Vroeger wist de moeder van welke kerk de jongeman was waar ze mee thuis kwam. En ook nog de meisjesnaam van zijn grootmoeder. Ja, yeah. tijden zijn wel veranderd. Ja, u zegt het goed. Ah, weer de bel. Komt u binnen? Dank u. Regent het weer? Met is het Gaan Ga maar al. Uw assistent. Ik heb de controle uitgevoerd, inspecteur. De papieren van meneer Brent. En het uh, rapport hierover. Ah, uh, mooi, dankjewel. Dat hoor ik toch? Dat, dat is toch. Uh, bel die, juffrouw Durand? ...denkels bij u me aan, mevrouw. Nee, nooit. Niet waar veel. Maar vannacht nee. wel. Ja, natuurlijk, maar omdat ze geen sleutel had. U was toen alleen thuis met uw dochter. Intellectuele, die... ...de Durand. Ze is rest op het gym. U neemt me niet kwalijk dat ik onderhand... dit rapport even lees. Juist. Uh, en uh, mevrouw Gerard... ...kwam vertellen dat de lichten van de auto brandden. ja. Dat ik wil ze het hebben uitgezocht, om mij lastig te maken. Net als in een boek of op de tv. Zo gecompliceerd mogelijk. Dus mag ik nog even door uw gordijnen naar buiten kijken? Gaat uw gang. En toch is er maar één... die die knap boven heeft neergeschoten. Nou, daar heb ik nog wel een paar uur voor nodig. Zulke dingen gebeuren nog altijd net in de nacht. Als de rest lekker ligt te slapen. Ik heb hier de ticket en de verzekering en zo van u, meneer Brent. Die hou ik nog even. Ik heb ze niet meer nodig. Het was een kort eetje vannacht. Bedoeld? Vliegtuig had weinig passagiers. Oh, ja. Dan krijg je extra bediening. Hm? Uw vliegtuig is doorgevlogen. Er waren geen passagiers voor de tussenlanding. U had om kwart voor elf al thuis kunnen zijn, meneer Brent. Flat 113. U hoorde de tweede aflevering van deze thriller in vijf delen, die geschreven werd door Wim Bieschot. De rolverdeling was als volgt: Martha, Rone. De bewaarder, Hans Veerman. Phil, Ida Bons. Juffrouw Durand, Elisabeth Versluis. Brad, Frans Coxhorn. De inspecteur, Robert Sobels. En de assistent. Ad van Kempen. De regie had Eero Muller, technische realisatie Jan Bosboom en Leon Dubois.